En nu de Euro Breakdown. Een vrijdagmiddag, vier minuten over de klok van drie uur. Dat betekent dat het weer tijd is voor de Euro Breakdown. Tot aan vijf uur ben ik bij met de beste hits van geheel Europa. 20e jaging alweer van de Euro Breakdown. Aflevering 21. Vandaag alweer 28 mei van 2010.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 Deze week terug te vinden als uh, laatste binnenkomen op nummer 36... Tussen drie en vijf. De grootste hits van Europa. For for so gets... Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Met George Van Dam. <laughs>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 32 deze week in handen van Kate Perry. En voordat je weer gaan voorstellen aan de hoogste binnenkomen op nummer 31, kijk we eens even achterom. Daar twee plaatsen verliezen in de 15e week voor David Guetta. Memory zak naar de laatste plek toe. John Mayer, Heartbreak Warfare, zakt vier plaatsen, staat nu 13 weken in de lijst. Pixie met Gravity valt ook hard naar beneden van 31 naar 38, dat alles in de 14e week.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 Tijdens voor een opvolger, de single Three Words. En Will.i.am heeft op deze plaat niet alleen technisch zitten broeden, hij leent ook nog zijn stem aan deze single. I You know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 Tussen 3 en 5 De grootste hit van Europa Met George Van Dam Baby Love Me deze week op nummer 21. Nummer 30 was er voor de Black Eyed Rock Dead Body in de dertiende week zakken ze drie plaatsen naar beneden. Mika met Kick Ass gaat er vier omhoog in zijn derde week, komt terecht op 29. Train Hees Sister, 16 weken in de lijst, levert vier plekken in. Ook vier plekken voor Cabrielle Kilme. Anna Mission was zij. 11 weken staat ze in de lijst, zak van 23 naar 27.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 I tell you how to take you're stepping on your camera. I tell you how to when you stepping when you come up. I turn it on, my baby, don't you come me out. I turn it on, my baby, you out. It on, my baby. You out. Check you come me Baby, you're looking fire hot. I have you open all night like.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 I ain't leaving till they turn over the clothesline. Check it. Take my order, 'cause your body like a carry out. Let me walk into your body till you carry hear me out. Turn, order, like out. Me, out. turn out. me on, my baby, don't you cut me out. Turn me on, my baby, don't you cut me girl, out. Take my order, 'cause your body like a carry out. And let me walk into your body till it's out. Turn me on, my baby, don't you cut me out. Turn me on, my baby, don't you cut me out. I take one, I take two, number three. That's a whole lot of you and a side of me. Now is it full of myself to want you pulling me? And if it's room for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 Me out, take my order, cause your body like a And let me walk into your body till Turn me on, my baby, don't you let me out Turn me on, my baby, don't you let Take my order, cause your body like a carry Let me walk into your body till you carry out Turn me on, my baby, don't you let me out Don't you cut me, me out. out Take my order cause your body like a baby? Out. And let me walk into your body till it's uh, Turn me on my baby Don't you cut me out uh, Turn me on my baby Don't, don't, you, cut you, me don't, me don't you cut me out Do I make your heart beat like an 808 drum Is my love your drug Your drug ha, your drug ha, your drug Is my love your drug Because yeah.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 Een kamermeerderheid steunt het wetsvoorstel van D66-kamerlid Van der Ham... voor een verbod op homodiscriminatie door schoolbesturen. Nu staat in de wet gelijke behandeling dat homo's niet om het enkele feit dat ze homo zijn... gediscrimineerd mogen worden. Dat laat ruimte om wel te discrimineren als iemand bijvoorbeeld samenwoont met iemand van hetzelfde geslacht. De kwestie kwam aan de orde in een lijsttrekkersdebat van het COC in Amsterdam... Daarbij bleek dat de meerderheid van VVD, PvdA, SP, GroenLinks en de Partij voor de Dieren het voorstel van Van der Ham steunt. In Parijs is een standbeeld onthuld, ter ere van de Nederlandse filmmaker Joris Evans. Het beeld van een Eerse kunstenaar is 12 meter hoog en stelt een naakte man voor met een wereldbol in zijn handen en twee lange vleugels die bewegen. Het werd onthuld door de Franse minister van Cultuur, Mitterrand, en president vrouw Carla Bruni. De communist Evans woonde tientallen jaren in Parijs en overleed daar in 1989. Hij was naar Frankrijk vertrokken toen hij in Nederland in opspraak raakte. door uitspraken over de onafhankelijkheid van Indonesië. Het weer.